Meisje, witte pluimen halmend in het riet, vlinderend de eend, zacht als hopjesvla, wolken onweersvliegjes plakken als een zwembroek, het warme water verstopt onder koken cicade, we zingen, haar wangen die lachen.